For the messy ending you say it's me But we'd be pretending You work your dirt Just like a pro Cause you were a Freedom fighter Compulsive liar And a real good lucky tryer.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 Veel beter zwijgen.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 No, it's not the norm. 'Cause I'm doing. Good. I needed that Get crazy Let's go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 It's just begun This teenage dream Such a tragic scene He knocked your crown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 De politie heeft het gebied rond Times Square afgezet. Aan het begin van de avond kreeg de politie een melding dat de rook uit een auto kwam. Dat werd veroorzaakt door een smeulend pakketje in de wagen. Volgens een woordvoerder is het vermoedelijk een mislukte poging om een bomaanslag te plegen. De Griekse premier Papandreou maakt om half negen de inhoud van het reddingsplan voor de Griekse economie bekend. Griekenland is het gisteren eens geworden met de EU en het IMF over maatregelen om de Griekse economie er bovenop te helpen. Later vliegt Papandreou naar Brussel. Daar vergaderen de ministers van Financiën van de 16-euro-landen over leningen aan Griekenland.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 De politie heeft bekeuringen uitgedeeld tijdens het rally-evenement Gumball 3000. Een race waarbij de deelnemers in één week 3000 mijl afleggen langs verschillende steden op meerdere continenten. De rallyrijders deden ook Amsterdam aan. Hoeveel bekeuringen zijn uitgeschreven en aan wie is niet bekend. Aan de race doen dit jaar onder meer Knight Rider acteur David Hasselhoff en rapper Exhibit mee. Een vliegtuig dat onderweg was van Taiwan naar Shanghai in China heeft een voorzorglanding gemaakt omdat een passagier had gezegd dat hij een bom bij zich had. Het toestel landde veilig op een luchthaven in het oosten van China. Toen de man werd aangehouden gaf hij toe geen explosieven bij zich te hebben en dat hij een grap maakte. Dan het weer. Overwegend bewolkt en vanuit het zuiden valt de regen. Maxima lopen uit een van 9 graden op de wadden tot 12 in het binnenland. Dit was het NOS.